Mautschreurs met het NOS-journaal. Turkije het politiebureau van Europa is. Hij wijst het verwijt dat het land te weinig doet om de crisis te bezweren van de hand. Turkije wil de oorzaken van de crisis aanpakken. De gevolgen komen op de tweede plaats, al dus de hoge Turkse ambtenaar. Prominente leden van de Republikeinse Partij hebben de aanval ingezet... op de Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump, een van hen is Smith-Romney die was vier jaar geleden zelf in de race voor het presidentschap. Hij haalde in een speech keihard uit naar zijn partijgenoot. Romney noemde Trump een oplichter en niet geschikt voor het presidentschap. Romney kreeg steun van John McCain, die in 2008 nog van Obama verloor. McCain noemt Trumps uitlatingen over nationale veiligheidskwesties gevaarlijk... en zegt dat hij getuige van weinig kennis... Minister Ascher wil nog deze kabinetsperiode nieuwe voorstellen uitwerken voor zijn bekritiseerde flexwet. Hij riep in het radioprogramma Nieuws Co alle tegenstanders op met voorstellen te komen. De wet werk en zekerheid ging acht maanden geleden in. De nieuwe regels moeten onder meer verzorgen zorgen dat werknemers eerder een vast contract krijgen. Maar volgens MKB-voorzitter van Stralen wordt juist het tegenovergestelde bereikt. Er is een schikking getroffen in de zaak tussen Facebook en Chantal. De vrouw had een rechtszaak aangespannen over een seksfilmpje van haar en haar ex-vriend... dat vorig jaar op de sociale netwerksite was geplaatst. Afgesproken is dat bij Facebook een onderzoek komt naar wie het filmpje online heeft gezet. De ex-vriend van Chantal ontkent dat hij het filmpje op Facebook heeft gezet. Het weer van gaat het land inwaarts licht vriezen, vanaf morgenochtend overal regen. Smiddags wordt het geleidelijk droger, bij maxima van rond de 5 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM! Met nu Peaceful Radio.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 I'm so on in the Tes souvenirs souvenirs d'escalanxieuses au bord du gouffre de mer glacée ou se noix des moissons car revivre moi les jours à la dérive jours à lambeaux à goût de marcotique où derrière les volets clos le mot se fait aristocrate pour enlacer le vide alors mère je pense à toi à tes belles paupières brûlées par les années à ton sourire sur mes nuits d'hôpital sourire qui disait la vieille misère vaincue. Oh mère mienne, die is celle de mes zussen en mes frères. Écoute, écoute hoor. voix, elle est ce cri, hoor. de violence, elle est ce chant que je te seul hoor, I'm in this world, you